Twee uur, Renate Evers met het NOS Journaal. De Tweede Kamer is bang dat veel hbo-bestuurders de problemen binnen hun opleidingen nog steeds onderschatten. Dat bleek gisteravond tijdens het debat met staatssecretaris Zelstra over het hbo dat onder vuur ligt. De Kamer sprak vorige week met een aantal bestuurders over de gewenste cultuuromslag. Volgens de onderwijsinspectie kunnen studenten van sommige opleidingen nu veel te makkelijk aan hun diploma komen. Vooral in Holland ligt onder vuur. Uit het debat bleek dat de Kamer de maatregelen steunt die Zelstra vrijdag aankondigde om het niveau van het hbo te verbeteren. Internationaal is veel ophef ontstaan over de arrestatie van een vrouw in Saoedi-Arabië. Manal al-Sherif werd zondag opgepakt omdat ze een auto bestuurde... en een filmpje van haar autorit stond op YouTube. In Saoedi-Arabië mogen vrouwen niet achter het stuur zitten... en met haar actie wilde al-Sherif andere vrouwen mobiliseren... om tegen dit verbod in actie te komen. Na haar arrestatie zijn op internet meer filmpjes gezet... waarin Saoedische vrouwen een auto besturen. Ook zijn er actiecomités op onder meer Facebook opgericht... Die pleiten voor de vrijlating van al-Sherif. Mensenrechtenorganisaties hebben de Saoedische regering opgeroepen om het verbod voor vrouwen om auto te rijden af te schaffen. De Verenigde Staten hebben van Pakistan het wrak van de helikopter teruggekregen. Die werd gebruikt bij de actie tegen Osama Bin Laden. De Black Hawk was uitgerust met zeer geavanceerde technologie... en aangepast om onder meer detectie door radar te voorkomen. Amerikaanse commando's bliezen de helikopter op... nadat hij bij de landing in Abbottabad beschadigd was geraakt. Zo wilden ze voorkomen dat geheime Amerikaanse technologie... in verkeerde handen kwam. Afgelopen weekend is het wrak door Pakistan overgedragen. Zo heeft het Pentagon bekendgemaakt...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 Obama is op vakantie in Europa. Al honderd jaar schuiven we ringen om de pootjes van vogeltjes. We bellen met de meest sympathieke man uit de meest sympathieke provincie. En de muziek komt vannacht van Air to the Ground. Welkom bij... Nog steeds wakker Nederland. Met Casper Meijer en Erik Nusselder. Wilt u met ons communiceren, Doe dat dan vooral via Twitter. Uh, onze naam is Ed, redactie WNL. Uh, dus stuur uw berichten daarheen. Of u kunt ook gebruik maken van de hashtag WNL. Dus hekje, gevolgd door de drie letters WNL. En dan vinden wij dat. En we zijn uh, benieuwd wat u ons uh, te melden heeft. Wat bent u aan het doen vannacht? Ja, nou, luisteren naar ons als u, uh, als u uh, goed bezig bent. Ja, goed. Het uh, nieuws dat ons het meest heeft beziggehouden vandaag, dat kwam uit Den Haag. Uh, de Nederlandse hbo-opleidingen liggen namelijk zwaar onder vuur. Een aantal opleidingen die bleek ernstig onder de maat. En dit werpt een schaduw over het hele onderwijssysteem. En dat was voor staatssecretaris Halbe straf van cultuur, onderwijs en wetenschap... reden genoeg om in te grijpen. De staatssecretaris heeft een aantal plannen voorgesteld... zoals het centraal toetsen van bepaalde vakken... en de eis dat docenten zonder universitair diploma... geen les meer mogen geven aan het HBO. Ja, en vanavond was er een debat over deze maatregelen in de Tweede Kamer. Namens de VVD werd het woord gevoerd door Anne Wil Lucas... en namens D66 door Boris van der Ham. Goedenacht, beiden. Uh, u pleit al langer voor hard ingrijpen in het hbo. Wat vond u van het debat vanavond? Nou, het was wel een opmerkelijk debat, want de staatssecretaris had allerlei nou, best flinke maatregelen aangekondigd. En je zag dat er heel divers op gereageerd werd. Je zou dan denken dat de coalitie hem onmiddellijk steunt en de oppositie ook kritisch is. Maar het was op een aantal punten andersom, dat bijvoorbeeld het CDA eigenlijk niet zoveel ziet in die, bijvoorbeeld die centrale toetsing van een aantal vakken. En dat de PVV, de SP, de SGP, D66 eigenlijk dat wel een goed idee vinden. Omdat je daarmee toch wat hardere eisen kan stellen aan het hbo-onderwijs. Ja, D66 natuurlijk bekend als uh, de onderwijspartij. Uh, wat staat er nou bovenaan uw verlangenlijstje van verbeteringen voor het HBO? Nou, eigenlijk uh, het beste onderwijs wordt gegeven door een goede docent. Dus het investeren in docenten, dat is het allerbelangrijkste. Je ziet dat er heel veel uh, ook docenten gefrustreerd zijn door al deze negatieve berichtgeving over het hbo. Er wordt namelijk heel vaak heel goed les gegeven op het hbo. Maar door een paar van die uh, nou, rotte appels uh, is het hele hbo um, onder een schaduw van twijfel komen te zitten. En um, nou ja, ik vind het van groot belang dat de problemen die in het hbo wel zijn, dat we die oppakken door veel te investeren in onderwijs. In, uh, in docenten. Ja, En daarnaast vind ik ook wel dat je het onderwijs um, op het HBO op een aantal punten ook best mag toetsen. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld iedereen die geneeskunde studeert, die mag best op dezelfde dingen worden afgerekend als het gaat over puur kennis. Nou, en dat soort zaken, daar, daar zijn we voorstellen voor gedaan door de staatssecretaris. Maar het is nog niet helemaal duidelijk hoe die dat allemaal gaat betalen. En daar waren we wel kritisch op als D66. Aan de telefoon hebben we ook uh, Anne-Wil Lucas, uh, Tweede Kamerlid van de VVD. Goedenacht mevrouw Lucas. Goedenacht. Meneer Van der Ham maakt zich zorgen over of dit allemaal wel te betalen is. Ja, dat, dat verbaast me een beetje. Want de heer Van der Ham heeft zelf een motie ingediend... om nog meer onderzoek te gaan doen naar de problemen in het hoger onderwijs. Dat onderzoek moet ook worden betaald. Terwijl ik dan denk, van ja, we weten eigenlijk al nu hoe groot het probleem is. Daar is ook eigenlijk politiek gezien helemaal geen discussie over. Dus waarom dan onderzoek gaan doen om onderzoek te doen? Ik zou dat geld dan liever besteden aan de oplossing. Waarom wilt u meer onderzoek, meneer Van der Ham? Nou, er is nu een ontzettende schade aan het hbo gekomen. Het lijkt nu net alsof er geen enkele hbo-opleiding meer in Nederland deugt. En ik vind het van groot belang dat zowel studenten, maar ook docenten... ook weten, en ook een grotere inschatting hebben... van wat nu precies de problematiek is. Waar op opleidingen falen en waar niet. En heel vaak worden gezegd, dit is het topje van de ijsberg. Nou, laten we dat dan ook gaan onderzoeken. Dat hoeft niet tot een, in elk detailniveau. Want altijd staat ik het daar eens over dat het ongelooflijk ingewikkeld en duur is. Dat hoeft mij niet. Maar het mag wel wat breder. Want kijk, als je het namelijk niet doet, dat is het probleem, dan blijft een beetje de atmosfeer van rond het hbo wat er nu is hangen. En doe je ook geen recht aan die opleidingen die het eigenlijk hartstikke goed doen. Dus wij zeggen, ja, daar moet je geld voor uittrekken. Um, uh, zorg ervoor dat de hele puist wordt uitgeknepen. En dan zal je ook zien dat er ook heel veel gezonde uh, uh, hbo's zijn. En dat kan ook de kwaliteit en ook de imago van het hbo ook verbeteren. Ja, de, ook de VVD wil natuurlijk heel graag weten hoe groot het probleem uh, is. Maar wat de heer Van der Ham zegt, en hij gebruikt een vreselijke metafoor de puist uitknijpen. Ik denk dat we daarvan ook weten hoe langer je erin blijft knijpen, hoe erger het wordt. Je moet, echt kijken, ja, je moet echt gaan kijken wat je daarmee ook de studenten aandoet, want het zijn hun diploma's die op het spel uh, staan. Dat is niet niks. Iedere keer als wij een opleiding uh, echt ter discussie gaan stellen, ook al doet 80% van die opleiding doet het gewoon wel goed, dan zijn eigenlijk al die diploma's besmet. Ik wil daar echt heel erg voorzichtig in zijn, want we zien dat nu uh, bij de studenten van in Holland. We weten dat er uh, ook een heleboel opleidingen bij ...in Holland zijn die het wel goed doen. En toch zijn alle diploma's van in Holland uh, inmiddels eigenlijk besmet. En ik denk dat hoe meer je uh, daarin gaat zitten peuren... ...hoe erger het wordt. Het gaat mij erom dat we nu zo snel mogelijk uh, naar een oplossing gaan. Dat we de problemen niet ontkennen. Ook niet net doen alsof het alleen maar in Holland is. Want dan doe je echt geen recht aan het grote van dit uh, probleem. Helemaal maar je eens. moet wel zo snel mogelijk doorschakelen naar de oplossingen. En dat doet onze staatssecretaris uh, gelukkig. Die heeft een heel ambitieus plan neergelegd... Hoe die gaat grijpen Hoe die met name gaat zorgen dat die colleges van bestuur... dat die verantwoording eh, af gaan leggen. Dat die eh, onder scherper toezicht eh, komen te staan... zodat zij de kwaliteit eh, in de gaten gaan houden. Ik heb daar heel erg veel eh, vertrouwen in dat die aanpak eh, gaat werken. En wij als Kamer zullen ook gewoon heel kritisch naar onszelf moeten kijken... van hoe is dit nou zo gekomen. Nou, dat heeft te maken ook met hoe wij het onderwijs bekostigen. Wij betalen op basis van het aantal studenten. Dan werk je, dit dus ook in de hand. Dus we moeten nu ook heel snel eh, het vvd voorstel om naar een kwaliteitsbekostiging toe te gaan, daar moeten we nu echt werk van gaan maken, want dan pas ga je het echte probleem wat erachter zit oplossen. Meneer Van der Ham, u uh, maakt zich ook druk om een wildgroei aan opleidingen. Ja. Hoe, uh, hoe denkt u dat aan te kunnen pakken? Nou ja, goed, kijk, op het punt van de kwaliteitsborging zijn de VVD en D66 het wel eens. De vraag is alleen of je dat ook uh, met dit budget doet. Hè? Er wordt uh, eigenlijk uh, te weinig geïnvesteerd in het hoger onderwijs. Nou, dat heeft soms met regels te maken, gewoon regels handhaven. Maar dat heeft soms ook te maken met gewoon erin investeren. Daarin verschillen we. Um, wanneer het gaat over de wildgroei en opleidingen... zie je inderdaad dat er soms te veel soorten opleidingen naast elkaar bestaan. Maar je denkt, ja, is daar wel een arbeidsmarkt voor? Voor die jongens en meisjes, die studenten wel opgeleid voor een, voor een echte baan? Nou, daarvan zeg, zeg ik... Uh, daar mag wat, wat meer regie op komen. Uh, want uh, je mag best bij nieuwe, nieuw te vormen opleidingen aan de overheid moeten uitleggen van waarom je dat wil. En of dat nou echt een meerwaarde heeft. Maar om, om wat voor nou, opleidingen gaat het dan? Die uh, nou, dat niet zijn dus van van op doen, van opleidingen van toch heel vaak Van opleidingen, van vrije tijdswetenschappen tot aan uh, nou ja, uh, management en uh, media enzovoort. Dus je ziet dat daar uh, hele goede opleidingen bij zitten. Maar de vraag is hoeveel, hoeveel moet je daarvan hebben? En um, nou ja, dat kan je ook in het kunst onderwijs bekijken. Je kan ook naar allerlei andere opleidingen kijken Waar je zegt van ja, is dat nou wel zo efficiënt? Ik vind, omdat het over gemeenschapsgeld gaat, dat je daar ook echt die college van bestuurders ook meer op mag aanspreken. Zodat je ervoor zorgt dat de euro's uh, goed besteden worden en dat de studenten ook goed onderwijs krijgen. Ja, ja met dat laatste punt ben ik het helemaal eens. Want we moeten inderdaad kijken hoe we iedere euro die we uh, in onderwijs besteden, hoe we die zo goed mogelijk besteden. Ik ben het niet met de heer Van der Ham eens. Als hij zegt van ja, als er niet meer geld naar onderwijs kan, dan kan het uh, ook niet beter worden. Want wat je nu ziet, is dat het geld ook gewoon aan de verkeerde dingen wordt uitgegeven. Met name die HBO's die zitten in de meest prachtige dure gebouwen. Dat stoort uh, een groot deel van Nederland en dat stoort mij eigenlijk ook wel. Met name okay, als je dan okay. weet dat, dat de onderwijskwaliteit niet op orde is. Dus we hebben ook gewoon de verkeerde prioriteiten gesteld uh, daar binnen die hogescholen. En daar zullen we ze op aan moeten spreken dat de eerste prioriteit dient te zijn dat je studenten aflevert met een diploma van waarde. En dat je dat inderdaad ook hebt afgestemd op de arbeidsmarkt. Dus dat je niet studenten opleidt in allerlei leuke tralala opleidingen die je helemaal niet opleiden voor een baan, want daar heeft die student eigenlijk helemaal niks aan. En dat is denk ik ook het enige goede wat uit deze crisis bij in Holland eh, is voortgekomen, is dat studenten zich nu wel hardop afvragen, heb ik met dit diploma eigenlijk wel kans op een baan? En dat is de vraag die eh, veel eerder gesteld zou moeten worden, namelijk als je aan een opleiding begint. En ik vind dus ook echt dat opleidingen daar inzicht in moeten verschaffen waar hun afgestudeerden terechtkomen, of die een baan vinden, wat die gaan verdienen, want dat is ook relevante informatie voor een student om de juiste opleiding te kiezen. Mevrouw Lucas, ik zit zelf op het hbo, nog een, uh, nog een week of vier. Yeah. Uh, veel mensen in mijn omgeving die moeten nu een studie gaan kiezen. Yeah. Uh, kunt u ons geruststellen? Nou, ik denk dat je je heel erg goed moet informeren inderdaad voordat je een studiekeuze maakt. Omdat uh, we wel zien dat uh, alle brochures die uh, de opleidingen uh, verstrekken, dat daar vaak fantastische informatie uh, in staat, maar dat dat helaas niet altijd uh, de waarheid is. Dus ik zou alle uh, studenten, vooral ook aankomende studenten willen adviseren, ga ze ook eens op die school rondkijken, ga praten met de studenten die die opleiding al doen. Vraag uh, hoeveel les je krijgt, vraag uh, waar het geld aan wordt besteed, vraag wat ze vinden van de kwaliteit, of ze tevreden zijn. En zo moet je je een beeld vormen. Maar eigenlijk is het natuurlijk wel triest... dat je je niet op basis van gewoon normale informatie een in beeld kan vormen... maar dat je ja. dat dus zelf wel elkaar moet sproken. Het is toch gek dat, dat, wij, dat wij studenten zelf moeten verzinnen... of die school wel goed is? Nou, ja, wat, wat ja. ik... oh, dat vind ik niet zo heel. Nee, de nee de de wij hebben de de daar weken. ook, uh, je ook moet een hele belangrijke, belangrijke je moet zelf nadeken nadeken. van voor. Meneer Van Ham. Meneer van Ham. Ja, je moet zelf ook nadenken wat voor opleiding je wil gaan doen. Je ziet dat een heel groot gedeelte van HBO-studenten... Uh, in het eerste jaar al, jaar al uitvalt. Hè? Omdat ze zeggen, nou ja, ik heb toch de verkeerde studie gekozen... Dan denk je soms ook, het is ook je eigen verantwoordelijkheid om goed na te denken of je iets wel zeker weet. En als je dus denkt van, ah, ik weet niet echt of ik dit nou wil en ik ga maar dit studeren. Ja, dan kan je misschien beter een jaartje gaan werken of, uh, of een andere opleiding beginnen. Of uh, naar het Bijbeland gaan, dat weet ik niet. Maar het is van groot belang dat je daar goed over nadenkt. Maar wat Erik zegt, het, is, het lijkt me moeilijk als misschien ben je 17 of 18 jaar... je komt net van het HVO-VWO in de meeste gevallen... om als buitenstaander een inschatting te kunnen maken... wat nou de kwaliteit van opleiding is. Mag ik even mijn punt afmaken? Als je naar een open dag gaat, dan hangen er heel veel ballonnen... en dan is het allemaal leven de lol en het is hier fantastisch. Mooie foto's ook altijd, waar allemaal blije mensen op staan... die op die opleiding zitten. we moeten dus echt toe naar veel betere informatie... ook in die studiekeuzegidsen. Daar heeft de VVD ook al eerder vragen over gesteld. Want die informatie is gewoon lang niet altijd... Uh, eerlijk wat daarin staat. En je moet als student, uh, als wij van jou vragen om een goede keuze te maken... moeten wij als overheid ook zorgen dat je daar de juiste informatie voor heeft. En daar maakt de VVD zich al veel langer hard voor... om te zorgen dat die informatie boven tafel komt. En daar horen dus ook arbeidsmarktgegevens bij. Ja, we kunnen er nog heel lang over doorpraten. Het debat ja. heeft vandaag ook uren geduurd. Maar meer tijd hebben wij helaas niet. Dus ik uh, wil u allebei bedanken. Boris van der Ham van D66 en anne Wil Lucas van de VVD. Hartelijk bedankt allebei voor uw tijd. Prima. Absoluut. Goedenacht. Dag. Het is 13 over 2. U luistert naar Nog Steeds Wakker Nederland... elke dinsdag op woensdagnacht tussen 2 en 4, hier op Radio 1. En uh, zometeen gaan we naar ons satirische nieuwsoverzicht. Eerst gaan we naar Washington. Uh, zij moeten het op dit moment even doen uh, zonder hun eigen president. Oh. Ja, president Obama is namelijk hier in Europa op een zesdaags zes werkbezoek. En vanavond at hij vorstelijk bij koningin Elisabeth en haar echtgenoot prins Philip. Hij werd daar verwelkomd met 41 saluutschoten. Ja, gisteren bracht hij ook al een bezoek aan Ierland. Want Obama wil de handel met Ierland stimuleren... en hij gaat zich inzetten bij het economisch herstel van dat land. Onze correspondent Wouter Zandingen zit uh, nog wel in Washington. Hij is nu aan de telefoon. Goedenacht, Wouter. Goedenacht. Hoe is het daar zonder Obama... Uh, ja, eigenlijk draait hij al of nog wel gewoon door hè. Al wordt hij wel gemist hoor. Uh, er is namelijk een uh, ja, best wel uh, behoorlijke ramp geweest natuurlijk met uh, die tornado in Missouri in Joplin. Waar uh, paar, uh, ja, meer dan 100 mensen zijn omgekomen en er wordt ook wel gezegd van ja, waar is onze leider. Ja, oké. Okay. Maar, maar wordt hem dat kwalijk genomen dat hij dan daar nu niet is? Ja, uh, nog niet echt. Maar misschien als het langer duurt. Nee, nee want hij is op dit moment dus in Engeland en hij werd daar groots binnengehaald. Wat is zijn doel in Engeland? In Engeland? Uh, ja, Engeland is, uh, is, is uh, ja, sinds de Tweede Wereldoorlog Amerika's trouwste bondgenoot. En ze kunnen het altijd van oudsher goed met elkaar vinden. Er zijn hele belangrijke relaties geweest tussen president uh, Reagan en Thatcher in de, in de VS. Maar ook tussen Blair en Clinton en Bush ging het uh, altijd heel goed. Uh, voor de Britten is de relatie heel erg belangrijk, voor de Amerikanen wat minder... En nu is er ook wat minder geniet tussen de leiders, dus uh, Cameron en, en Obama, die allebei een hele andere afkomst hebben. Obama is ja, iemand die toch wel opgegroeid is uh, in een armere achtergrond. En, en Cameron is uh, van een, uh, uh, ja, een rijke luis, uh, is toch wel een rijke um, Ja, De onderwerpen die nu besproken worden zijn Afghanistan en, uh, en, en Libië, maar ook het uh, economische stel in Europa. Uh, er zijn geen echte specifieke uh, agenda-items, er wordt gewoon van alles besproken op het moment. Um, ja, en natuurlijk het bruidspaar Kate William Je wordt gefeliciteerd. Hm, en hij wil ook de handel met Ierland stimuleren, begrijp ik? Ja, ja Ierland, de handel daar staat zeker op de agenda. Ook veel dezelfde punten als met, uh, met, met Engeland weer. Uh, Ierland en de VS hebben ook van oudsher een sterke band. 35 miljoen Amerikanen zijn van de afkomst. En dit heeft een hele grote stempel achtergelaten. Bij Amerikaanse cultuur valt uh, grote feesten zoals St. Patrick's Day wordt in Amerika erg, uh, ja, is erg belangrijk... Bovendien heeft de eerste trip ook een, een persoonlijk kantje voor uh, Obama. Want hij is namelijk van zijn moederskant, uh, is hij, uh, Iers. Dus bezoekt hij ook allemaal plaatsen waar zijn uh, familie vandaan komt. Ja, ik zag een foto van hem dat hij in de kroeg uh, een, een Guinness uh, stond weg te drinken. Maar dat vond hij volgens mij niet echt uh, lekker. Oh, ja, ik heb die foto niet gezien. <laughs> nee, niet, de, hij keek er niet vrolijk bij. Uh, waar <laughs> gaat Obama na, na Engeland nog meer heen de komende dagen? Hij gaat nog naar Frankrijk. Uh, hij heeft daar een gesprek met de leiders van de G8... En daarna gaat hij naar Polen en daar heeft hij ook een, een banket met uh, verschillende Europese staatshoofden. Hoeveel vertrouwen heeft Europa in Obama, denk je? Ja, het nieuwe is er een beetje vanaf. Hè. Hij werd, uh, toen hij in 2009 voor de eerste man gekomen werd hij echt als een held ontvangen. Ja, ik denk dat er toch wel veel mensen in Europa hebben gedaan en nu denken van ja, uh, wat, uh, wat heeft Obama nou allemaal bereikt? En, en mensen zijn misschien wel teleurgesteld. Mensen vergeten dan ook wel dat de president ja, slechts één van de drie machten is in de VS en eigenlijk daarvan nog wel de zwakste... Uh, het beleid wordt van gemaakt uh, uh, door, de, ja, door de, uh, het congres. Oké, okay, dankjewel voor dit moment, uh, Wouter Zandtiger vanuit Washington. We wensen je veel succes daar in je land, zonder je president. Sterkte. <laughs> en wij gaan naar het satirische nieuwsoverzicht, het globale nieuws van onze vrienden van De Speld. Dit is Global Nieuws van De Speld. Mijn naam is Marijke Helwegen. Goed, ik ben in Baren in de Engelse landschapstuin van het gezicht van de cosmetische chirurgie in Nederland. En Society-vrouw van het jaar 2005, Marijke Helwegen. Mevrouw Helwegen, dank dat u met ons wilde spreken. U verwierft natuurlijk landelijke bekendheid toen de UNESCO u op de werelderfgoedlijst zette. Daar gaan we het vandaag niet over hebben. Want we zijn hier om te praten over uw nieuwe kernwapenprogramma. Vertel, waar komt die nucleaire ambitie vandaan?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 Heel goed, u gaat gewoon door. Ik ga gewoon door. Marijke Helwegen, dank voor dit gesprek en heel veel succes met het waarmaken van uw nucleaire ambities. Dank u wel. Tot zover hier vanuit Baren en voor de eindtune gaan we nu terug naar de studio in Amsterdam. Uh, Pakken we gewoon weer de A1 dan? of moeten we? Uh... Ja, we kijken wel even. Het globale nieuws, het satirisch nieuwsoverzicht van onze vrienden van De Speld... en dat ze fans hebben, dat blijkt al gelijk op onze Twitter-account. Satire van De Speld is dus gewoon niet leuk. Puberaal theaterklasje, zegt Daisy Arnhem. Dus steek die maar in je zak. Uh, Daisy Arnhem, je kan altijd kijken op www.speld.nl... voor nog meer van dat fijne theatergroepje. Het is twee minuten voor half drie. Iedere week hebben we hier bij Nog Steeds Wakker Nederland een band of artiestengast die live bij ons komt spelen. En de band van vannacht is eigenlijk oorspronkelijk ontstaan als een uh, solo project van de zanger. Maar op een gegeven moment uh, ja, vond hij toch wel nodig om wat meer mensen erbij uh, te halen. En inmiddels is het een vijfkoppige band. De EP getiteld Atlas komt uh, deze week uit. En uh, drie van de vijf bandleden zitten vannacht bij ons in de studio. En ik heb het over de band Ear to the Ground. Goedenacht. Goedenacht. goedenacht. Welkom. Uh, Koen en Frank zitten nu uh, uh, hier aan onze tafel. Wij uh, kijken in ons programma altijd terug op de afgelopen dag. Wat hebben jullie vandaag gedaan? Ik heb, vandaar, <laughs> ik heb vandaag gewerkt. En uh, dat was het. Wat voor werk doe je? Ik uh, werk bij een adviesbureau. Kijk eens aan. Ja. <laughs> uh, Koen, jij zit op het hbo, hè? Ja, klopt. Hoe is, hoe is dat nou? <laughs> nou? Ik had vandaag uh, vrij. Ik heb dinsdag altijd vrij. Heb je oh. weinig contacturen? Huh? Ik, heb, euh, nee, ik heb ook niet ja. heel veel contacturen. Dan gaat het al met je diploma. Goed, <laughs> laat, laten we het even over de muziek hebben. Wat voor soort muziek ja. maken jullie? We noemen het zelf uh, Indie Volk. Um, is eigenlijk een samenstelling van uh, Volk en uh, Indie Rock. Uh, de basis is best wel akoestische, uh, akoestische liedjes. En dan uh, met een bandinvulling. Ja, want jij, jij begon uh, uh, twee jaar geleden in je eentje. Wanneer besloot je om er een, uh, een band omheen te maken? Te zoeken. Uh, nou, eigenlijk toen het uh, goed, ging, uh, of goed ging lopen, althans toen ik um, positieve reacties kreeg, dacht ik. Um, ik sprak ook in een aantal andere bandjes. Toen dacht ik, hé, hey, ik wil hier eigenlijk wel meer mee gaan doen. En um, de hele tijd je vrienden uitnodigen om een keertje mee te komen spelen, schoot niet op. Dus toen, <tus> toen was de enige optie een, een band te beginnen, een echte band. Oké, okay, nou we zijn heel erg benieuwd hoe dat klinkt. Ik zou zeggen, ga uh, naar je stoelkruk. En dan gaan we zo meteen jullie eerste nummer horen. Maar eerst, uh, het is namelijk precies half drie. Tijd voor het nieuwsminuutje. Het nieuwsminuutje. En daarvoor is aangeschoven: Kanman Oela. Ja, en we beginnen vandaag in Amerika, want daar is het nog gewoon dinsdag. Het nieuws is daar op dit moment dat er een nieuwe aardbeving is in Oklahoma. Jullie hebben dit weekend vast wel gehoord van die enorme tornado in Joplin. Die zorgde voor 122 doden en meer dan 750 gewonden. Zojuist was het dus weer raak in dezelfde staat. Iets meer dan twee uur geleden raakten maar liefst twee tornados de grond. Er zijn tot nu toe acht doden en zeker drie gewonden geteld. Volgend uur weten we waarschijnlijk meer. En een verslaggever van CNN is in de Libische hoofdstad en hij, eh, Tripoli... en hij twitterde dat hij allerlei explosies hoort. Dat zou kunnen wijzen op weer een NAVO-bombardement... Nadat, nadat de stad ook vanochtend vroeg al onder vuur genomen werd door NAVO-vliegtuigen. De Libische staatstelevisie beweerde de hele dag dat daarbij maar drie doden gevallen waren. Maar zojuist heeft de zender bekendgemaakt dat er zeker 19 mensen zijn omgekomen... door de aanval die volgens experts de heftigste van dit jaar was. En tot slot nieuws van eigen bodem... Uh, en heel vervelend en uh, sneu nieuws. Een pension voor daklozen in Rotterdam is een paar uur geleden in vlammen opgegaan. De brand brak uit in een naastgelegen pand en greep snel om zich heen. De bewoners konden op tijd worden geëvacueerd. Twee mensen moesten behandeld worden omdat ze rook in hadden geademd. Inmiddels is het vuur onder controle. Waar de daklozen zijn ondergebracht is onduidelijk. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel Cameron Oela. En over een uur is er weer een nieuw Nieuwsminuutje. En het is nu tijd voor de live muziek bij ons in de studio Ear to the Ground met het nummer Time. All is fair in love, in war Well, here is love, now we're certain. Leah war. And all those lengths, those lengths that you have gone, we're fighting battles, you know, they can't be won. time we sat beside your bed, seven days and six nights, we held your hand, begging down on my knees, begging, please, Lord, put some of that weight on me. And all like rain beating on the land, and you hummed along so loud, and I was happy like a child. Oh, I made something that you like like a child. I something that you Ear to the ground met het nummer Time. U hoort het hier live bij nog steeds Wakker Nederland op Radio 1. En zometeen nog, een, nog drie live nummers van deze band. Dus uh, hou uw radio hier op 1. Ja, Kasper, het is jou vast niet ontgaan. De tweede Grand Slam van het tennisseizoen is in volle gang. Uh, op de Parijse tennisvelden van Roland Garros nemen honderden tennissers het tegen elkaar op... om een van de meest prestigieuze prijzen ter wereld te winnen. Maar wij van WNL willen natuurlijk weten hoe het gaat met onze Nederlandse afvaardiging. Daarom hebben we Franklin Stol Stoker aan de lijn. Hij is tennisjournalist en momenteel aanwezig bij Roland Garros. Goedenacht, Franklin. Goedenacht. Ja, de eerste ronde van het toernooi is maandag begonnen met veel Nederlanders. Timo de Bakker vloog er helaas al uit tegen Djokovic. Maar vandaag kwam Robin Haase in actie. Uh, hoe ging dat vandaag? Uh, ja, het, het ging eigenlijk uh, behoorlijk goed. Uh, Robin uh, stond uh, uitstekend te spelen. Hij, uh, hij ging uh, ja, heel erg geconcentreerd en heel erg solide eigenlijk. Hij uh, ja, voor de dag. Dus Haase is, uh, ja, nee, die is eigenlijk vlekkeloos door. Dat is eigenlijk wel... Uh... Eigenlijk wel een mooie opsteken voor hem, want uh, hij haalde, of hij kreeg, last van een uh, enkel blessure in het toernooi van Nice vorige week. En uh, daardoor uh, moest hij ook een wedstrijd daar opgeven, had het kwartfinale gehaald. Dus ook weer een goed resultaat voor hem. Dus het was nog heel even onzeker of hij kon, uh, wel ja, aan Roland Garros kon meedoen, maar uh, ja, al snel bleek ook tijdens de training zondag al dat hij heel snel daarvan was hersteld. En uh, ja, het blijkt ook nu, want hij heeft, hij heeft een prima wedstrijd afgeleverd. En uh, na de wedstrijd was hij zelf ook heel erg tevreden. Uh, dus uh, ja eigenlijk een en half positiviteit uh, rondom hem. Uh, ja. hoe staat hij er nu voor in het toernooi? ik bedoel wat, wat is zijn loting? Uh, nou, Robin uh, ja die, die heeft is, hij is, ja, mag uh, niet ontevreden zijn eigenlijk. hij uh, ontmoet in de volgende ronde Amerikaan Marty Fish. Uh, ja it, yeah, ik ken eigenlijk wel een, een doorbraak dit jaar die Amerikaan want, uh, stond voor het eerst in de uh, top 10, is inmiddels weer even uit. Uh, maar dat heeft hij vooral te danken aan zijn resultaat op hardcourt. Uh, maar Fissi is echt, ja, wat ik al zeg, een hardcourt speler. En uh, ja, wel ligt hem met mis. Dus ik denk dat Robin best wel, ja, die, die kunnen we best wel een uh, goede kans geven dat hij uh, die wedstrijd tot een goed einde uh, brengt. Een andere Nederlandse speler die het ook goed doet op het toernooi is uh, Thomas Gorel. Die bereikt afgelopen maandag al de tweede, tweede ronde. Is hij Nederlands hoop in Bange Dagen? Thomas Schorel, ja, die heeft het eigenlijk, die is als een komeet, is die omhoog geschoten. Uh, het begon eigenlijk al in december. Uh, daarvoor natuurlijk ook al aan, ja, stond hij goed te spelen in Futures en Challenges. Dat zou zeggen de toernooien die iets onder de ATP-tour zitten. Had hij al aardige prestaties neergezet, maar hij baarde vooral op een gegeven moment, ja, wat meer echt wat, wat, wat opzien door... Op de masters van de bakker en, en, en hazen te winnen. Toen uh, kregen steeds meer mensen in de gaten. Dan ja, uh, dacht men vaak van wie is deze jongen en uh, wat kan hij. En vervolgens uh, speelde hij tegen Roger Federer uh, in het toernooi van Doha. Als ik het goed heb. Begin van het jaar uh, won hij bijna een set van. Had drie setpoints. Uh, dus... Sindsdien is het eigenlijk alleen maar harder gegaan, heeft twee Italiaanse challenges nog gewonnen en uh, ja, speelde afgelopen week het kwalificatiesenoil voor Roland Gros. Dat ging vlekkeloos, uh, won alles in straight sets uh, en speelde dus uh, maandag zijn eerste wedstrijd uh, ja, op een Grand Slam. Dus dat was, uh, ja, dat was uh, een erg leuke ervaring voor die jongen. En, uh, het is ook een jongen met uh, maar ja, maar gewoon waar echt veel potentie in zit. Hij is pas 22. Oké. Okay. Uh, ja, dan hebben we ook nog een, een Nederlandse vrouw in de, in de tweede ronde, namelijk Arancha Rus. Hoe, uh, hoe is het met haar? Ja, Arantia, die heeft, uh, heeft het ook vandaag uh, uitstekend uh, gedaan. Ze speelde een zware partij tegen uh, Nieuw-Zeelandse uh, Ira Irakovic. Uh, ze kwam <laughs> ja, eigenlijk de eerste set verloor uh, vrij kansloos. Um, Nieuw-Zeeland speelde sterk vanaf de baseline en Rus, voor Rus was het een beetje zoeken. Maar daarna, ja, ze bleef een beetje in die wedstrijd hangen. de tweede set een beetje op gelukkige wijze. Ze, ze, ze brak haar tegenstander uh, uh, in de slotfase van de set. en Het was een beetje een gelukkig moment en daarna bleef ze eigenlijk vol voor knokken. En uh, Bonde wedstrijd uiteindelijk uh, met 6-4 in de derde set. Deze overwinning is denk ik voor, voor haar wel uh, heel erg belangrijk. Omdat ze nu, ja, nu ook heeft laten zien dat ze een zware wedstrijd. Om, hè, op een Grand Slam toernooi. Toch uh, veel publiek. Uh, dat, ze dat, dat ze heeft bewezen dat ze, ja, kan. Dat ze die kan, kan winnen inderdaad. Ja. Dankjewel. Franklin Stoker. Uh, Finlandse ja, tennisjournalist. En uh, volgend uur praten we met jou verder over uh, de huidige staat van het Nederlandse tennis. Dankjewel. Ja, dankjewel. Het is negen over half drie. Dit is nog steeds wakker Nederland op Radio 1. En zometeen is het weer tijd voor die prachtige rubriek. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Met het kleine nieuws uit de regio. Ik kan nu al niet wachten. Nou het was vandaag een mooie dag voor midden Nederland. Het is namelijk vandaag precies honderd jaar geleden... dat de eerste vogel in Nederland geringd werd... En tegenwoordig vliegen er duizenden vogels rond met een ringetje om hun poot. Maar dat was dus 100 jaar geleden helemaal nieuw. En Henk van der Jeugd, hoofd van het Vogeltrackstation Nederland... die hangt aan de telefoon gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Heeft u een feestelijke dag achter de rug? Ja, we hebben een leuke dag achter de rug. We hebben dit uh, stijl gevierd in de polder bij Nijkerk. Want dat was de exacte plek waar 100 jaar geleden... die eerste vogel, de spreeuw, geringd werd. Waar, waarom ringen we eigenlijk? We ringen omdat we graag willen weten waar vogels vandaan komen, waar vogels naartoe gaan. Dat was uh, vooral 100 jaar geleden de bedrijf. Ja. Mensen wisten eigenlijk helemaal niet uh, ja, hoe, dat, hoe dat werkte met die vogeltrek. En als je zo'n vogel dan een ring op zijn voet uh, doet, op zijn poot. dan uh, kan die na verloop van tijd weer teruggevonden worden. Dat kan natuurlijk vlakbij zijn, maar dat kan ook duizenden kilometers verderop zijn. ergens waar die bijvoorbeeld in de winter naartoe vliegt. En dan weten we uh, ja, meer over waar die vogels uh, naartoe gaan. Wat gebeurt er dan precies met zo'n ringetje? Um, nou, op dat ringetje staat een uniek nummer. En daar staat onze naam uh, op. Uh, dus als iemand dat vindt, dan kan hij dat aan ons melden. Door uh, een kaartje te sturen, te bellen. Uh, op het internet uh, ons op te zoeken, een mail te sturen... En dan weten we, en, en, en dan is dus te melden waar die de vogel gevonden heeft of waargenomen heeft. Dan weten we dat die vogel daar naartoe is gegaan. En hoe, hoe ging het dan 100 jaar geleden toen de communicatiemiddelen nog niet zo modern waren? Was er toen ook een heel netwerk van uh, uh, ja, vogelaars, als ik het zo mag noemen, die, die, die op de hoogte waren van het ringetjesysteem? Uh, ja, dat, dat, dat werkte eigenlijk wonderbaarlijk goed. 100 jaar geleden was, was het professor van Oort van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te leiden, wat nu naturalis is, die op het idee kwam om dit in Nederland te gaan doen. En hij schreef ornithologen in heel Nederland aan en stuurde haar ringen met het verzoek vogels te vangen en de ringen om te doen. En een van de eerste mensen die daar gehoor gaf was Meindert Menzo van Esveld uit, uit Nijkerk, eigenaar van een stoffen- en kledingzaak. En hij ringde vandaag 100 jaar geleden in een spreeuw. En, uh, en een van de spreeuwen die die dag ringde, werd een jaar later al teruggevonden. Hm. Dus het werkte inderdaad. En, en, en die eerste jaren kwam er al heel snel heel veel informatie over al die geringde vogels binnen. En wat is nou een van de meest opvallende conclusies die uh, uit dat ringen is uh, gekomen? Nou, er zijn een heleboel conclusies. Eigenlijk kun je zeggen dat alles wat wij weten over uh, de beweging en het gedrag van vogels... daaraan ligt uh, het ringen ten grondslag... Maar uh, om een idee te geven, we weten dat uh, nou, onze zwaar doen we naar Afrika vertrekken... en heel precies te zijn, om precies te zijn naar West-Afrika. Terwijl vogels uit, uh, bijvoorbeeld uit Zweden juist naar uh, Zuid- en Oost-Afrika gaan. We weten dat onze spreeuwen naar Engeland gaan, onze lijsters naar Frankrijk. We weten dat merels vroeger trekvogels waren, maar tegenwoordig het hele jaar rond in Nederland blijven. En leuke dingen zijn uh, bijvoorbeeld de terugvangst van een uh, barmseis. dat is een heel klein vogeltje in de duinen van Noord-Holland enkele jaren geleden met een ring uit China om zijn poot. En dat volgens ook uh, in de oost richting zulke formidabele afstanden mm. afleggen. Het ging om bijna 9000 kilometer, dat, uh, dat was toch wel compleet nieuw voor ons. Ja. Als dat nou al 100 jaar gedaan wordt, dat, dat ringen, zit er dan ook weer een, een nieuwe ontwikkeling aan te komen? Iets met high-tech chips misschien? Ja, er zijn een heleboel nieuwe ontwikkelingen. Uh, sinds een aantal jaren hebben we zogenaamde satellietzenders, gps-zenders... Uh, die uh, bind je op de rug van een vogel, dan weet je in principe van dag tot dag, soms zelfs van uur tot uur, waar die vogel, uh, waar die vogel is. Dat is een fantastische techniek. Dat levert uh, ontzettend veel extra informatie op. Het nadeel is alleen dat het uh, a heel erg duur is en dat die zenders toch nog wel zo groot en zwaar zijn dat het vooral weggelegd is voor de grotere vogelsoorten. Dus voor de kleine zangvogels, waar we juist heel veel over willen weten, uh, kunnen, kunnen we dat op dit moment nog niet. Maar is het niet irritant voor zo'n vogel om zo'n ring aan je poot of een schotelantenne op je rug te hebben? Nou, een, een schotelantenne is, is iets, uh, iets te veel uit, uitgedrukt. Het zijn, uh, die zenders zijn, uh, zijn vrij klein wegen en uh, tegenwoordig niet meer dan een gram of twintig, dertig hooguit. Um, daar heeft die vogel relatief weinig last van. Van de ring om zijn poot heeft hij eigenlijk helemaal geen last je moet je voorstellen dat die ringen er in heel veel verschillende maten zijn. Dus voor elke vogelsoort is er, een, is er een speciale ringmaat die precies goed om die poot past. Niet te ruim, maar ook niet te strak, dat hij er last van heeft. Okay. En ondervindt daar geen hinder van. Nee, dat is in ieder geval goed nieuws. Uh, dat klinkt wel als een leuke hobby. Kunnen mensen thuis nu ook gewoon zelf uh, de wei in om de vogels te vangen en te ringen? Um, ja en nee. Uh, nee, omdat je dat alleen maar mag met een uh, vergunning van oh. ons. Maar, het, en, en, en dat is maar goed ook, want uh, het gebeurt helaas nog steeds dat de vogels illegaal worden gevangen voor de ja. handel, dat uh, soort dingen. Ja, dat is natuurlijk uh, totaal niet de bedoeling. Oké, okay, dus we nou, hebben er dat... een vergunning voor nodig. Dat is, uh... Ja, u heeft je een vergunning voor nodig, want okay. die vergunning kunt u krijgen. Uh, dan uh, dan meldt u zich bij ons aan en dan kunt u stage gaan lopen bij oh. een uh, ervaren ringer, daar brengen wij u mee in contact. Dan kunt u het, uh, het vak leren, zo gezegd. want dat is het uh, absoluut. Is het een, een hbo-opleiding? Het, uh, nee, het is niet een hbo-opleiding. Het, uh, het is geen maatopleiding. Is okay. okay. Dank u wel. Wij gaan ons zeker aanmelden. Dank u wel, oh. Henk van de Jeugd van uh, het Vogeltrekstation Nederland. En nogmaals, gefeliciteerd. Het is kwart voor drie. Dit is Nog Steeds Wakker Nederland hier op Radio 1. Het uh, grote nieuws van de andere kant van de wereld uh, dat krijgt natuurlijk van alle kanten aandacht. Maar het kleine nieuws van Om de Hoek dat gaat eigenlijk vaak aan ons voorbij. Maar niet bij ons, in onze rubriek het nieuws, dat vandaag niet in het nieuws was. En we beginnen vandaag in het noorden. Want in Leeuwarden zijn gisteren een aantal balkons naar beneden gestort. Maar dat had deze man al lang aanzien komen. Ik heb je gewerkt. En, en, en, en toen ik was dacht ik bij Michel: dit komt op een hartstikke verkeerd. Toch het is ja. 45 jaar vol. Ja, maar ja, het houdt ook je vol tot de betonrot in komt. Hè? Ja. Ja, de bewoners hebben hun huis moeten verlaten, maar hoe lang ze er nog zitten, weet niemand. De bewenners van de Antilleflet in Ljauwet kunnen voor eerst net in haar wenden waarom keren. En pas toen ze die wordt u technisch koendeziek duidelijk of de verplichte evacuatie nog lang het wordt. Nee, dat weet ik inderdaad nog steeds niks. Uh, maar de gemeente Leeuwarden is de slechtste niet en dat kan deze man beamen. Onbeperkt uh, fris uh, koffie en thee. Ja, maar ja, wat is nou het belangrijkste als je je huis niet in kan, Kasper? Ik ging naar de bar en ik bestelde een broodje en dat uh, wordt niet vergoed, wat mij verteld. En ik wou een biertje en uh, ja, dat mocht dus ook niet. Ja, dat is dus het belangrijkste. Geen bier krijgen. Hè? Je hebt geen bed om in te slapen, maar dat bier... Oh. Gesch schandalig is het. We zakken langzaam richting het zuiden. Daar probeert men topjournalistiek te bedrijven. En uh, Erik, mm. ja, jij weet zelf hoe moeilijk dat is. Ja, kijk, hè, de weg naar deze plek uh, was niet gemakkelijk. Nee, en dat uh, ondervonden ze ook in Nijmegen. Um, wij als jongeren worden uitgedaagd om uh, aan de clipcontest mee te doen. En dan onze. Oh, poef, ik ben het heel even kwijt. Sorry. Uh, ja. ja. Nou, dat kan gebeuren. De burgemeester stond tegenover haar. En zoals het een goede burgemeester betaamt, steekt hij haar een hand hard onder de riem. En mag worden geknipt, hè, volgens mij. <laughs> nou, moet, uh, nou, moet, uh, nou, dat moet haar toch wel weer goed stemmen. Nu kan het bijna niet meer fout gaan. Sorry, ik word gebeld. Zet hem even uit. Mijn moeder belt me de hele tijd. Ja, nou, toch niet? Een lekker kritische vraag van een echte journalist dan maar? Toch, je mama maar even teruggebeld. Ja, nou Erik, zullen wij hier voorlopig uh, toch maar blijven zitten? Ja, uh, laten we dat vooral doen. En ik heb ook nog wat, uh, wat leuks voor jou, Casper. Jij bent namelijk de oudste van ons twee. En dan heb ik alvast uh, deze tip voor je. Ja, een lesdag voor mensen met een scootmobiel. Ja, nou, scootmobiel. Huh? Ik waardeer de tip. Ik ben echter pas 28, Erik. Ja, dat weet ik wel. Maar uh, deze cursus die duurt nogal even. Uh, hoe lang rijdt u al op Scootmobiel? Over twaalf jaar. Over twaalf jaar. Ja. En, en hoeveel cursus is dit die u volgt? Dat is nou hier de derde. Ja, dan moet ik toch maar eens gaan beginnen voordat ik tegen een probleem aanloop. Er uh, zijn dingen die je dan toch nog altijd tegenkomt. Ik ben laatst wel een keer met hem omgekeept, dus in een greppel. Ja, dus begin dat kom je dan tegen. Maar ja, als je tegen een probleem aan kon lopen, dan had je geen scootmobiel nodig. Nee. Jonge <lacht> jonge. Uh, maar wat moet ik me dan voorstellen bij zo'n les lesdag? met je rondcrossen op een opgevoerde scootmobiel? We hebben een tekening en we mm -hmm. moeten eerst de bocht linksom en dan ja. rechtsom. En als het goed gaat, tekenen we dat af. Is dat uh, een tegenvaller? Nou, een beetje wel. Maar waar kan ik de cursus volgen? december wel boggenholtz Pardon? december wel boggenholtz uh, Nou, <laughs> Erik, dank u wel voor deze geweldige Ja, tip. graag gedaan, lieve Kasper. En tot zover het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. En volgende week kijken wij natuurlijk weer terug op de regionale dag. Ja, en uh, we gaan met deze rubriek al het hele land door. En uh, dat doen we ook met het volgende onderwerp. Want Erik, ja? als jij op vakantie zou gaan in Nederland, waar zou je dan heen willen? Uh, een vakantie? Uh, Utrecht. Waarom? Het is een heel gezellige stad. Of ik ga naar, naar Limburg. Ja, want als je zin hebt in een echte gezellige en fijne vakantie... dan moet je toch echt naar de provincie Limburg. Van alle <laughs> provincies is Limburg namelijk het meest sympathiek. blijkt uit uh, de steden- en strekenmerkenonderzoek onder circa 9000 Nederlanders. Ja, Limburg wordt vooral gewaardeerd om zijn gezellige horeca, goede sfeer en mooie natuur. En niemand is blijer met dit nieuws dan oer Limburger en zanger van de band Rowan Hezen, Jacques Poels. Jacques, goedenacht. Nou, Als eerste natuurlijk gefeliciteerd met je provincie. Ja, dank je. Dank je. Heb je het uh, uitgebreid gevierd vanavond? Ik heb de champagne openstaan oh, al. <laughs> wat, wat maakt Limburg zo bijzonder? Eh... Uh, oh, uh... Ja, ik, ik denk dan altijd, maar de mensen uh, die hier wonen, die maken het bijzonder. En, en, en uh, jij stond net wat dingen op, de horeca en de natuur. Dat kan ik alleen uh, uh, beoordelen vanuit het dorp waar ik woon. Dat is in Noord-Limburg, daar is de Peel. De zijn die is, die is inderdaad prachtig. Uh, een beetje een, een, een onherbergzaam, marasachtig uh, uh, gebied van vroegerheid. En als wij nog Noord-Limburg naar het zuiden rijden, dus door midden limburg en dan richting de, de Heuvels, dan, dan uh, gaan wij ook een beetje richting het buitenland. Dus het is wel heel divers in ieder geval, uh, hm. Limburg. Dus dat, misschien dat, dat daar ergens uh, de kracht zit. Maar je zegt net ook, het zijn de mensen. Kenmer hm. wat, wat zijn nou de kenmerken van een, een echte Limburger? Ja, daar dat, dat kom je al snel in, in, in, in veel clichés, maar... Net zoals de Brabanters die op plaats twee zijn geëindigd, begreep ik. Het uh, uh, is wel waar. It is, it is, ze zijn wat gemoedelijker. en Ik heb echt het idee, naarmate je meer naar het zuiden uh, rijdt, meer richting Maastricht, dat de gemoedelijkheid toeneemt ook nog. Het is, het is een beetje uh, ja, rustig aan haasten, zal ik maar zeggen. Het, het, het, het steekt niet op de dag. Dus dat, dat, dat merk je dan wel. En, en het, het, het, een beetje een indirect... Een directe manier van, van, van, van communiceren en leven. En... Maar dit, dit zijn allemaal gevaarlijke clichés, want Limburg heeft alweer een groeispurt gemaakt de laatste tien jaar, dus dat gaat al niet meer helemaal op, wat ik, wat ik nu allemaal zeg. Maar dat merk je wel. Hè. Dit is, de rest van Nederland zijn zo directer, met, met uitingen en, en, en je dingen vertellen. En, en in Limburg gaan we graag met een omweg om precies hetzelfde te vertellen, maar dan op een iets uh, fijnere manier, zeg maar, of iets, uh, ja, iets, uh, iets meer... Uh, ja. Iets meer uh, zuidelijke manier. Mm. <laughs> ik heb, goed, ik, heb, wel, in ik ja? heb zelf een tijdje in Maastricht gewoond, in, in, ja. in Maastricht, ja. En uh, wat me daar heel erg opviel, is gewoon het gezellige. En, en die kroegjes ook. Als daar ook maar enigszins de zon schijnt, dan staat meteen het hele Onze Lieve Vrouwenplein vol met terrasjes. Ja, ja dat, is vooral, dat is vooral echt Maastricht. Dat is... <laughs> en, en dan zou ik iets zeggen: dat ze in heel, Limburg wel heel snel een reden hebben gevonden om een feest te vieren. Dat is absoluut waar. Maar in Maastricht is, is werkelijk, en ik kom er niet zo vaak, maar dat is, dat is, dan gaan ze echt als de eerste zonnestralen, dan komen ze als lemmingen uit de ramen en dan uh, staat alles met een goed koud glas bier uh, in de hand en met de rechter rug op het terras uh, <laughs> te genieten van hun leven. Ja. Heeft u nou ook iets wat u kunt verzinnen dat er beter kan aan Limburg? Ja, dat zou tien jaar geleden zou dat nog geweest zijn. Wat ik wat ik net ook al een beetje vertelde, dat dat, dat Limburg zich niet moet moet weglaten zetten, dat Limburg zich niet he, als een letterlijk uh, aanhangsel uh, moet beschouwen. Maar dat, wat ik zeg, dat is eigenlijk is dat al bijgesteld uh, dat idee. Dus dat, dat hoeft al niet meer. En uh, nou, ik vind voor de rest, ik vind ik vind eigenlijk uh, het, moet, het moet vooral ...blijven wat het is, weet je wel. Ik ga vaak naar Ierland... ...en, en Ierland is ook een heel divers land... ...waar je, waar je ook soms echt... echt ...pilachtige uh, natuur aantreft. En, maar ik vind Ierland juist zo mooi... ...alhoewel Ierland ook... ...in uh, de vraag van volkermeem ook gaat natuurlijk... Maar als je echt in die kleine dorpen komt, waar het nog is, zoals het twintig jaar geleden hier ook was, dat, dat, dat spreekt mij wel heel erg aan. Weet je? Dat de tijd stil lijkt te staan, daar ook al heel erg van. Nou, noem je net zelf al dat uh, Limburg wel eens uh, als een soort van aanhangsel wordt gezien? Ik kan me voorstellen dat, ja. dat juist vanuit de Randstad, dat er wel eens een beetje neerbuigend over Limburg en ook Brabant wordt gedaan. Steekt dat ja. jou? Nee, is mij nooit gestoken. Ik. ik, ik, ik uh... Ik ging al op uh, de Graafse school. Ik zat er meteen in Eindhoven op school. Met, met mensen uit, uit, uit alle winststreken. In mijn diensttijd uh, heb ik ook een heel Nederlands een beetje, beetje gezegd. Ik heb dat nooit ook zo gevoeld. Ik, ik, ik heb me ook altijd een beetje. Uh, uh, ik vond het ook niet, niet terecht als Limburg zich samen scholen. En dan, dan, dan ging dan tegen de rest van Nederland. Ik denk dat, ik ja, ook... U, u wakkert het toch wel een beetje aan als u zingt. Uh, het is een kwestie van geduld tot heel Holland-Limburg, bedoeld. Ja, <lacht> <lacht> Maar dat is de ironie ten top natuurlijk, hè, dat, je, dat je verwacht dat mensen gaan integreren als heel Nederland limo's gaat doen. Dus die grap, die, die is ook al test dat kan niet anders dan uh, cheek, om het maar zo goed limo's te zeggen, zijn. Hé, hey, uh, ben je eigenlijk wel eens in Flevoland geweest? Ja, dat was de slechtste, hè? Ja, ja die kwamen als minst sympathieke uit de test, uh, uit dit onderzoek, met 9000 uh, Nederlanders. Ja, maar het is ook nog een heel nieuw daar. En dat klopt dan wel weer in mijn filosofie. Dat wat, wat, wat ik vertel over Ierland, weet je wel, die dorpjes met, met, met die, met die schoorstenen waar die turf ook uit puft. En, en dat kan in Flevoland ook nog niet, weet je, dat authentiek. Ik ben ook wel eens in, in de USA geweest. En daar heb je ook. Dat is ook nog relatief nieuw, allemaal, wat je daar aantreft. Zelfs in, in, in, in Texas of, of Nashville. Of, of, dat is nog tamelijk nieuw. En dat, dat, dat moet Flevoland met gewoon nog eventjes. Uh, He, dan moet de, de, de, de, de, de seizoen overheen, zal ik maar zeggen. Okay, over 500 ja. jaar, dan uh, is de, komt het vanzelf al in orde waarschijnlijk. Dan winnen ze, ja. Ja, ja. En nog een paar terrasjes neerzetten, denk ik. Ja, dat ook. En wat Limburgers in de huur. <laughs> ja, Limburgers in de huur. Oké, okay. ja. hartelijk dank uh, voor, uh, voor dit fijne gesprek over Limburg. Uh, Jacques Poel, zanger van Robin Hezen. Ik, ik krijg eigenlijk wel zin om uh, ja, weer een dagje naar Maastricht te gaan. Nou, gaan we samen een keer kijken waar ik gewoond heb. Lijkt me leuk. Lijkt me goed, dank u wel. Joe. En van het ene muzikale talent gaan we naar het andere. We hebben hier een band live in de studio zitten. Dat is Ear to the Ground. Ze spelen voor ons het nummer Home. It keeps haunting, haunting, haunting me like Chorus and song I never thought I had to hear those Words but they did Just leave your mouth But I know you'll Be strong Like a thousand men and you can close your Eyes now And I don't need no rest I need no rest Quite, quiet, quiet now. We'll cross the bridge when we are there. And when I wrote down those words for you, I prayed that they would help. But I know you'll be there, you'll be there like you were. You should. Like I've been. And quiet housing, quiet, quiet with the door, sneaking. Here to the ground met het nummer Home. Hier live bij Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1. En volgend uur het nog twee live nummers, dus blijf luisteren. Erik, ja? uh, ga jij wel eens naar een musical eigenlijk? Uh, niet zo vaak als ik zou willen. Eigenlijk bijna nooit. Maar ik vind het wel leuk als ik ga, maar het kost altijd wel best wel veel geld. Kan jij je wat voorstellen bij een musical over een of geïnspireerd door een attractie in een pretpark? Een uh, beetje zoals uh, Pirates, Pirates of the Caribbean. Nou, daar gaan we het zo meteen namelijk uh, na het nieuws over hebben. Want er komt een musical van de Droomvlucht van de Efteling. Oh, oké. Okay. En oh, verder... Dat is leuk. En Casper, uh, vreug jij je al een beetje op uh, de zomervakantie? <laughs> zeker. Ik, uh, ja? Ik, ik ben heel veel op vakantie gaan, maar gewoon even lekker niks doen. Dat lijkt me wel heerlijk. Oké, okay, ja, lekker niks doen, dat kunnen ze bij de publieke omroep ook wel. Want uh, de tv-programma's die we allemaal uh, zo uh, leuk vinden... bijvoorbeeld uh, De Wereld Draait Door of zo, of Paul Witteman... Of natuurlijk uh, ochtendspits, hè? je kent het wel van WNL. Die zijn al gewoon met vakantie. Of, dit, of de laatste week en dat van onze Belastingcentrum? Ja, inderdaad. Terwijl nou. het eind mei is, hè? de zon schijnt niet eens. Daar gaan we het zo meteen over hebben met het bed van de veer televisiekenner. straks na het nieuws van 3 uur. Slapen nog maar niet, want dit is prachtig. Nog meer wij is fantastisch door, Slapen.